12 uur. Pumke Woldhuis met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken blijft bij zijn voornemen... om pas komende zomer een beslissing te nemen... over een mogelijke verlaging van de gaswinning. Kamp reageert daarmee op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die concludeert dat het ministerie in het verleden... alleen oog had voor economisch gewin... en niet voor de veiligheid van de Groningers. Kamp zegt dat hij zich zeer bewust is van de ernst van de problematiek... en zijn verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen. Op 1 juli besluit hij of de gasproductie voor de tweede helft van het jaar wordt opgevoerd. Het Oekraïnse leger is zich aan het terugtrekken uit Debaltsevo. President Poroshenko zegt in een verklaring... dat het een geplande en georganiseerde terugtocht is. Volgens de president is op dit moment zo'n 80 van de troepen al weg. Twee kolonnen staan op het punt om te vertrekken. In de loop van de ochtend kwamen er al steeds meer berichten... dat militairen en militair materieel werden weggehaald. De stad is nu in handen van de separatisten. GGD Gelderland-Zuid waarschuwt voor kinkhoest in die regio. De GGD krijgt ruim 30 meldingen per maand. Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie en is levensgevaarlijk voor baby's. Voor volwassenen is kinkhoest niet gevaarlijk. Mensen die hoesten wordt geadviseerd de hand voor de mond te houden en niet op kraamvisite te gaan. Voor de kust van Israël is een enorme goudschat gevonden. Volgens CNN is het de grootste schat die ooit is ontdekt. Duikers zagen bij Caesarea iets op de zeebodem fonkelen... en ontdekten dat er 2000 gouden munten lagen. Die hebben daar duizend jaar gelegen. Archeologen hopen dat er nog meer ligt. Het weer in de loop van de dag op de meeste plaatsen zon. Het is 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, tegen de avond meer kans op regen. En vrijdag en in het weekend is het wisselvallig en rond de 6 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Zierfem Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is weer woensdag. Het is uh, 12 uur geweest. Sterker nog, het is er al 8 minuten overheen. Zo. Woe! En, uh... Nou, ja, dat is CFM uh, Lunch op deze woensdag, de 18e februari. Alweer stralend weer buiten. Zeg, wat ziet er er mooi uit? Ja. En uh, ja, het is woensdag, hè. de week is weer doorgezaagd. We zijn weer halverwege de week. En we luisteren weer naar het programma dat vijf dagen per week live op uw radio is tussen 12 en 2. Maandag en dinsdag met Cheryl en woensdag, onder en vrijdag met mijzelf. En uh, Ja, ja. En uh, straks, natuurlijk, ook nog de viniljaren. Straks het met tussen twee en vier, hè? ook nog. Met uh, Toto, Bruce Springsteen en Supertramp. Nou, wat een super trio, zeg. En in dit programma hebben we natuurlijk straks uh, om kwart voor één de bioscoopagenda. Om kwart over één het recept van de week. Dat oh, is er één hoor? Luister en huiver straks, om kwart over één. En uh, natuurlijk half één, half twee is ongeveer het nieuws. En natuurlijk een 3 in 1, ja, die hebben we ook weer. Ja. Nou goed, we hebben er weer zin in. We gaan er gewoon weer wat leuks van maken vanmiddag. Nou leuk, ik ben gewoon alleen hoor. Ik ben, ik ben geen koning, dat ik kan zeggen wij. Nee. Ik ben gewoon alleen vanmiddag. Nou, de eerste plaat is uh, nog een, een restje. Die stond nog in de koelkast. Een restje. zondag nog in de koelkast. Vanaf afgelopen vrijdag. Ja, zijn we toen niet aan toegekomen. Maar ja, hij stond nog in de lijst. Dus draai ik hem nou. Maar... Ja, maar hem niet. Die, die platen hou je wel goed hoor. Als je in de koelkast zet, hou je ze wel goed op een beetje. Ja. Dat lukt wel. Dat ga je wel doen zo'n beetje. Langer niet hoor. Je moet ze niet langer in de koelkast laten staan. Dan trekken ze krom. Maar... Of een beetje. Moet kunnen. Nou, zullen we er maar... Oh, ik zou nog... Ja, het begin was niet helemaal vlekkeloos. Uh, we hoorden even een plaat uh, die niet gepland stond. Van hootie en de Blowfish. gewoon be with you, of zo. Ja. Maar uh, nu gaan we gewoon weer uh, met de geplande platen verder. De gepolpol. De gepolpol. De geplande platen.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 Elle Ma France. Jean-Vera en ma France. was nog een verzoekje van afgelopen vrijdag dat we in voor door en zo. Ja, werd erom gevraagd. En uh, ik denk, nou, vooruit hem maar. Hij stond er nog in. Het zijn de Beach Boys. En hieraan de 3-1.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 been beat and we've never missed yet with the girls we meet Around. Ja, dan gaan we naar de 3-in-1 van deze week, ja, van deze week, van deze dag. Ja, een prachtige 3 1 voor u, hoor. Ja, hele mooie 3 1 vandaag. 3-in-1. Luister en heuvel.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 To the night, calling out Father, oh, stand by, and we will watch the flames burn up and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass. Golden our father Prepare as we will watch the flames burn up and on the mountain side. Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire trees and I see ...die de laatste twee jaar doorgebroken is... ...met uh, achtereenvolgers van het album X... ...of X, kun je ook zeggen... Uh, ...draaiden wij het nummer uh, One... ...en uh, verder daarna hoorden we nog... ...het nummer Photograph... ...en daarna een nummer dat afkomstig was... ...uit de film uh, The Desolation of Smog Smog Smog Van de uh, Hobbit. En dat heette I See Fire... We luisteren nog steeds naar CFM. De regionale en lokale regionale. Prachtige radio's. vanuit dus we uit Zalfoorn. Jawel. En uh, ben ik ben mij even aan het voorbereiden op het lezen van het nieuws. Dat moet ik allemaal zo doen vandaag. Joe! Ja, bam, bam, bam, bam.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 ...worden leuke, originele en spannende kinderactiviteiten georganiseerd... ...in het kader van de Kids Adventure Week. En deze themaweek staat onder bezielende leiding... ...van de gekozen kinderburgemeester Vin eh, Damhoff. Op de website van VVV Zandvoort is het volledige programma te bekijken. Wieep. Eind februari... ...aanstaande verzend de Gemeentebelastingen Kermerland Zuid, de GBA, GBKZ, de aanslag Gemeentelijke Belastingen 2015 naar alle inwoners en bedrijven in de gemeenten Bloemendaal, Heemsteden, Zandvoort en Hadelmelieden en, en Sparenwouden? Op het aanslagbiljet staan de diverse gemeentelijke heffingen vermeld, zoals onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting.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 ...zou zijn gefraudeerd met 8000 aangifte voor inkomstenbelasting. Niet in alle gevallen zouden de cliënten op de hoogte zijn geweest van de fraude. Verder, is dus niet die belastingadviseur uh, verantwoordelijk is... ...maar je nog altijd zelf verantwoordelijk bent, dus poepoe. In het weekend dat de zomertijd ingaat... ...en het strandseizoen officieel geopend wordt... ...organiseert La Champion uh, maar liefst vier evenementen... ...in en om de badplaats Zandvoort.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 met 14.000 deelnemers. Inschrijven voor alle vier de evenementen is nog mogelijk tot en met 15 maart. Dus Mark, je kan nog. Uh, dat Pieter van den Hoge Band uh, head first het water induikt is geen ongelukje. Een auto die uh, de Sparendom met dijk inrijdt, afrijdt en in het water belandt, is dat wel.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 En zeker midden in de spits om 6 uur willen mensen na hun werkdag dag vooral gewoon met enige spoed huiswaarts. De politieagenten parkeerden hun auto's echter niet bepaald tactisch. Ze blokkeerden de doorgang voor het busverkeer, eh, groot tot grote frustratie, frustratie van de passagiers. Niet geheel ten onrechte, toch? De verdachten werden overigens uiteindelijk door vijf man in de stationshal overmeesterd en gearresteerd... waarna de bussen weer alle ruimte hadden... om hun weg te vervolgen. En dat waren de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na het optrekken van het ochtendgrijs... is het vandaag prachtig weer. Met volop zon. Nou, dat kunnen we zien. Hè? Ja. Het blijft droog... en het wordt vanmiddag een graad of acht...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 De zuidwestenwind is krachtig tot hard aan zee. Windkracht 6A7. 8 graden op de thermometer is normaal voor de tijd van het jaar. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 The Legend of Bob Marley. Al ben dat, uh, album dat we het vorig jaar net niet haalden. Voor, uh, in onze, in onze uh, FNIL-jaren top 40. Hè? Nee, dat hebben het net niet. Ik kwam net een paar stemmen tekort. Ook dit jaar gaan we dat weer doen, hè? top 40. Ja, we zijn nog weer druk aan het verzamelen. En uh, er staan nog weer, staat nog weer een aardige keuzelijst, hoor. Dit is uh, Sam Smith. Hi, Ken. Ik kan een preacher When your soul is down.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 mind interest. It could be the silence In this mayhem, but then again I'll never love you like I can, can. Yourself. yourselves Man die overladen is met Grammys tijdens de laatste manifestatie... Uh, waar deze onderscheidingen werden uitgereikt. En uh, dat was niet gering. Sam Smith en I Can Like I Can. De bioscoopagenda! Ja, dan kunt u weer eens even horen naar welke films u allemaal kunt. De komende... Week, want dat is altijd wel weer interessant. Uh, we, goed, we gaan eerst naar uh, Paddington. De Nederlandse première. Paddington is een uh, live-action animatie... ...gebaseerd op populaire kinderboeken van Michael Bond... ...over de beer Paddington. Uh, hij draait woensdag uh, 18 februari om half twee... ...zaterdag 21 februari om kwart over twee... Zondag 22 februari draait hij eh, om 14.18. Maandag eh, en dinsdag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag draait hij ook om kwart over twee. Dat is krokersvakantie natuurlijk vorig jaar, hè? volgende week hè? voorjaarsvakantie. En dan ook vrijdag 27 februari nog om kwart over twee. Zaterdag 28 februari om kwart over twee. Zondag 1 maart ook om kwart over twee. En dan hebben we ook nog woensdag 4 maart. draait hij om half 2. En de toegang voor deze film is 6 jaar. en ouder. Dan hebben we ook nog Spons 3D. Spons op het droge. Die draait 18 februari, vandaag dus om half 4. En dat doet hij ook op zaterdag 21 februari. Maar dan om half 1. Zaterdag 21 februari om half 4. draait hij ook weer. Zondag heeft, draait deze film voor kinderen om half, te, uh, half 1 en half 4. En maandag, di uh, maandag dinsdag, woensdag, donderdag... Uh, even kijken, moet ik het wel goed zeggen? Maandag draait hij ook twee keer, namelijk half 1 en half 4. Dinsdag hij, doet hij dat ook, woensdag doet hij dat ook... en donderdag doet hij dat ook. Dus twee keer om half 1 en om half 4. Dus de kinderen hoeven zich niet te vervelen... als ze niet naar het uh, Kids Adventure Week gaan en zo... Vrijdag de 27e doet hij dat ook nog. Dan draait hij ook om half 1 en half 4. En zaterdag de 28e draait hij ook om half 1 en half 4. Zondag ook. En woensdag 4 maart om half 4. En ook deze film is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder. Dus Mark, je mag erheen. Leuk hè? Sponsbob. Dat is gezellig. De nieuwe spraakmakende film Fifty Shades of Grey... is gebaseerd op de bestseller van E.L. James. De film draait eh, dinsdag 17 februari. Nou, dat was gisteren. Eh, dan donderdag eh, 19 februari om eh, 7 uur en half 4. Vrijdag aanstaande ook om 7 uur en half 4. Zaterdag om 7 uur en half 10. Half 10 moet ik zeggen. al die Dat ik half vier zei was half tien hoor, Sorry. Eh, zondag draait hij om 7 uur half 10. Maandag ook om 7 uur en half 10. Dinsdag ook 7 uur half 10. En donderdag ook om 7 uur. En? En? En? Half 10. Ja, tuurlijk. Ja, dat moet ik even goed zeggen. Vrijdag ook om 7 uur en half 10, de 27ste. Zaterdag 28 februari ook al die tijd. 19 uur en 21 uur 30. En dat blijft hij doen tot, eh, voorlopig tot en met dinsdag 3 maart. En de film is toegankelijk voor personen boven de 16. Ja. Filmclub Simon van Collum presenteert Coming Home. Een prachtige liefdestragedie tegen de achtergrond van de Chinese revolutie... met Zhang Yimou's muze Gong Li in de vrouwelijke hoofdrol. En die dus vanavond... Woensdag eh, 18 februari, vandaag dus om half 8. En tot zover de op Agenda. En nog even vermelden dat dat programma natuurlijk is van Sandfort Stamford. Ja, ik denk dat het een Haarlemse bioscoop is. Nee, Circus Zandvoort, daar was het programma van. Dat heet En dan de Senderdien uit, een adentje van. Uh, van, uh, van de planners, geloof ik. In uh, zijn eigen uh, versie. Jawel. Janice Edwards, nooit van gehoord! Maar het nummer, hij kijkt ook niet verder dan zijn neus langer. Hij zegt dat zelf van. Uh, don't, don't look any further. Nou ja, dan niet, moet je het zelf weten. Ja, en, uh, dit doen we tot het nieuws aan toe, hè? Het prachtige. Love Team from St. Elmo's Fire. Ja, David Foster. schreef het. Ja. We hadden het nieuws en het weer van één uur en ik zie u zo weer.